8 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Het kabinet wil de verkoop van huizen weer op gang brengen. En daarom gaat het de overdrachtsbelasting fors verlagen... voorlopig voor een jaar. Morgen neemt de ministerraad daar mogelijk al een besluit over... Melden betrouwbare bronnen in Den Haag. De overdrachtsbelasting, die moet worden betaald bij de koop van een huis... is nu 6 procent. De meest genoemde variant is een verlaging naar 2 procent. Een maatregel die onmiddellijk na het kabinetsbesluit zou moeten ingaan. Totale afschaffing van de overdrachtsbelasting is voor het kabinet geen optie, want dat is te duur. De vereniging Eigenhuis en de makelaars zijn blij met de maatregel en verwachten veel effect. Het kabinet lijkt verdeeld over de aanpak van Libië. Minister Hillen van Defensie zei gisteren dat de missie over drie maanden afgelopen moet zijn. En dat Nederland zeker niet zal bombarderen, zoals andere NAVO-landen wel doen. Minister Roosentaal vindt het nog geen uitgemaakte zaak dat Nederland over drie maanden ophoudt. En hij zijn vorige week nog dat meedoen met bombarderen in de toekomst een optie is. De oppositie vraagt zich af wie het kabinetsstandpunt verwoordt. Een van de weinige gebouwen op het Zuid-Hollandse eilandje Tiengemeten heeft in brand gestaan. Het is de Herberg Tiengemeten. De voormalige boerderij met een rieten dak is helemaal uitgebrand. Er wordt nu nog nageblust. Omdat het natuurgebied moeilijk te bereiken is, moest de brand weer met de veerpont naar het vuur toe. Toen de brand uitbrak zaten de gasten op het terras, maar niemand raakte gewond. Tien gemeenten is sinds 2007 een natuurgebied. Er wonen elf mensen. Toen besluit het weer. Vannacht ontstaan er opnieuw buien, dan vooral in de kustgebieden. Morgen overdag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. En is er opnieuw kans op enkele buien. Het wordt gemiddeld 19 graden. Dit was het NOS-journaal.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 ontmoetingen met politieke zwaargewichten met wie we praten over het afgelopen seizoen in Den Haag en het leven daarbuiten. Vanavond is mijn gast Jolande Sap, fractievoorzitter van GroenLinks. Goedenavond. Goedenavond. Twee dingen die in elk geval aan de orde komen. Uh, uw nieuwe baan uiteraard als fractievoorzitter. En, en daar wil ik eigenlijk mee beginnen, uw jeugd in Venlo. Ja. En wat hebben wij gedaan vandaag? Wij hebben gebeld met uw oud-klasgenoot Hans Oosterdam. U kent hem. Ja, heel leuk. Hij ja. is directeur nu van mijn oude school. Van de oude school. Ja. En u was klasgenoten. U bent samen opgegroeid uh, in Venlo. Uh, en hij zegt het volgende over uh, uw gezamenlijke schooltijd. Ik kreeg altijd als opdracht om uh, stukjes uit de krant uh, mee te nemen. Uh, een landelijke dagbladen of het dagblad uh, de Limburger... Ja, en dan moest je voor, uh, voor het bord komen. Nou, dan werd je de, de hemd van het uh, lijf gevraagd uh, door de docent. En dat ging daar uh, nog wel eens uh, fel aan toe. Ja, en dan moet je belangen uh, verdedigen. Nou, en dan kom je vanzelf al in discussie, ook met Jolande. En ik moet zeggen, het is altijd zeer gedreven en, uh, en heel fel geweest. En dan moet ik ook wel eerlijk toegeven, uh, lachtig van haar te winnen, om het zo maar te zeggen. Lastig van u te winnen, zijn ze laatste woorden. Ja, leuk om te horen. Ja, is dat leuk om te horen? Ja, want in mijn herinnering uh, ja, komt echt die politieke bevlogenheid en passie... Is, is eigenlijk pas na mijn middelbare schooltijd echt ontwikkeld. Maar kennelijk was het toen toch ook al te zien. Dus leuk nou om ja, te dat horen. vroeg ik me af. Waren er mensen die al een, een politica in u zagen? Toen? Ja? Nee, ik nee. zelf ook nog niet. Nee. Nee, helemaal niet. Nee, daar was ik, was ik niet meer bezig. Oké, okay. want um, daarna, u was weliswaar fel en, en dus gedreven al. Bent u economie gaan studeren? Ja, klopt. Uh, omdat u zo van cijfertjes houdt. Wat ja, combinatie. Is, ja. Wat is daar zo lekker aan cijfertjes? Nou <hijen> ja, dat is de combinatie. Ik, ik hou van cijfertjes. Dus... Maar waarom? Nou ja, ik denk dat dat een soort... Ik ben een mens die uiteindelijk toch ook wel graag dingen in eigen hand heeft. En cijfertjes geven heel veel zekerheid. Is dat het? Eén en één is altijd twee. Ja, ja. Orde. He, dus dat, uh, ja, orde. Dat is een, een kant van mij. Aan de ene kant een beetje orde. Aan de andere kant ook heel graag creatief bezig. En ook ja, als al jong wel bewust van um, ja, onrechtvaardigheid in de wereld. En dat meisje dat daar op die school zat... Hè, die dus uiteindelijk economie ging studeren. Wat is dat voor meisje, als u die moet omschrijven? Goh, ja... Um... Toch uh, heel leergierig, gedreven, passie, dat, dat zeker. Um, maar ook um, nou ja, een beetje zoekend en onzeker. Ja? Ja. Op dat wat is manier? Zeker. Op wat voor manier zoekend? Um, zoekend naar wat je nou eigenlijk, nou ja, heel veel dingen leuk vinden en dat heb ik eigenlijk nog steeds. Heel veel dingen leuk vinden, in het leven, heel nieuwsgierig, heel veel vragen hebben. En uh, ja, dan zoekend naar nou, waar zou ik me nou eens echt op gaan richten? Ja, ja. en onzeker, want dat noemt u ook? Ja, en dat onzekere is er wel vanaf gegaan uh, in de loop der jaren. Um, maar wel, um, ja, bescheiden. Maar onzeker is... over wat voor dingen? Ik bedoel, uiterlijke dingen, in, of je intelligent genoeg bent. Dat voor soort dingen was u onzeker over? Nou ja, misschien is dat in de kern toch of je, of je wel slim genoeg bent. En dat was natuurlijk eigenlijk onzinnig, want dat was uit alles duidelijk dat ik slim genoeg was. Ja, ja. Ja. Uh, u heeft eerder interviews gegeven en daaruit bleken dat u een bewogen jeugd heeft gehad. Met een, met een vader die ook uh, alcoholist was. Ja. De ruzie maakte met uw moeder. Uh, u was natuurlijk een opgroeiende tiener. Op wat voor manier vormt dat iemand? Ja, dat heeft gewoon wel heel diepgaande invloed uh, um, ja, op je vechtlust, denk ik. Dat heeft bij mij en ik merk dat eigenlijk ook bij mijn zus en mijn broer uiteindelijk heel positief uitgewerkt. Maar dan moet ik meteen bij zeggen, er was ook ontzettend veel liefde in ons gezin. Dus het was en heel veel liefde en heel veel problemen. En uh, dat, ja, die, dat maakt dat je gewoon zelf heel uh, vast besloten bent om het anders te gaan doen. Mm -hmm. um, en heel vast besloten bent om, uh, om eruit te komen. En dat je ook heel goed gewend bent om, uh, nou ja, als het thuis even niet zo lekker is gegaan, dat je trekt de deur dicht, uh, dat je het van je afzet. Dus dat je goed kan relativeren. Maar uh, het liep niet zo lekker. Dat klinkt heel eufemistisch volgens mij voor wat er aan de hand was. Nou ja, er waren verschillende periodes. We hebben ook echt ongelooflijk goede tijden gehad. Um, maar ja, verslavingen zijn gewoon heel verwoestend. Um, en dat zullen heel veel mensen in hun leven hebben meegemaakt. Um, en dat bepaalt eigenlijk gewoon je ja, de hele dagindeling in zo'n gezin dan. Op wat voor manier? Ja, als je thuis komt stil zijn, een paas slaapt, dat hij niet wakker wordt. Want dan hebben we weer uh, ruzie of ellende. Weet je? Dus dat is, ja, dat, is, dat is er eigenlijk gewoon altijd. En in, in tijden dat, uh, dat we weinig geld hadden, ja, dan, dan is het natuurlijk ook echt uh, armoedig. Want dan gaat er veel geld naar dat drinken. En uh, sprak u daarover met vriendinnetjes? Nou, niet echt veel. Ik had wel op, vanaf mijn vijftiende echt een vriendje, dus jong aan het vriendje. En dat was wel echt steun en toeverlaat. Hè? Daar deel je het dan wel mee. Maar het was eigenlijk gewoon... Het ja, privéleven was een beetje afgescheiden van... Uh ja, het leven buiten de deur en het schoolleven. Want ik bedoel, dan had u natuurlijk vriendinnetjes op school... tegen wie u dit dan eigenlijk niet vertelde. Terwijl dat natuurlijk ongelooflijk bepalend was... voor wie u was, ook in die tijd. Ja, maar je bent ook heel veel meer. Hè? Ik bedoel, je bent ook op school en je hebt dan je vrienden... en je, en je, je leert met plezier. Uh, dus ja, het, ik wou ook niet dat het alles bepaalde. Nee, het was dus niet je... alles bepalend? Nee, het was niet alles bepalend. Want je bent natuurlijk tegelijk een, een opgroeiende tiener... die mm -hmm. gewoon heel erg bezig is nou ja, zijn eigen persoonlijkheid ja. te vormen. Ja, ja. maar goed, Goed, dan, dan ging u bij andere gezinnen langs en daar zat dan een keurige vader. Uh, en die deed helemaal mee en er was geen centje pijn in dat gezin. Hoe was dat dan voor u om dat te zien? Ja, wat, wat mijn ervaring ook vooral is geweest... is dat er gewoon toch heel veel huizen zijn... en gezinnen waar wel iets aan de hand is. Dus dat je gewoon ook nooit alleen staat in de problemen die je hebt. En dat, ja, misschien trekt dat ook een beetje aan. Als je zelf in de problemen, ja, problemen kent, zie je het ook goed bij andere mensen. Dus ik voelde mij daar zeker niet eenzaam in en ook niet jaloers over. Nee? Ik had meer de ervaring, ja, iedereen draagt wel iets mee. En, uh, maar goed, als die vriendinnetjes dat ook niet vertelden... had u daar een neus voor gekregen? Ja, je krijgt daar wel een beetje neus voor, ja? inderdaad. Ja, en kijk, bedoel, er zijn natuurlijk ook uh, tieners genoeg en pubers genoeg die gewoon veel conflicten hebben met hun ouders. En niet genoeg ruimte voelen. Of ja, nou ja, ja orde, discipline, conflicten, dat, dat kan ook heel erg de inhak op ja. die leeftijd. Maar u dacht niet, weet je, ik ga gewoon lekker weg. Ik ga weglopen. Ik ga mijn eigen gang. Ik heb helemaal geen zin in deze stress hier in huis. Nou, ik, ik heb natuurlijk wel uh, altijd voor ogen gehad op mijn achttiende ga ik lekker studeren. En dan ga ik lekker op kamers. En dat, uh, dat was ook heel fijn. Um, maar ja, tegelijk, weet je, het was echt gewoon een. een uh, en ik denk dat ook heel veel mensen dat kennen: um, een situatie waarbij er aan de ene kant ja, heel veel liefde. Dat was echt mijn thuis. Dol op mijn, uh, mijn, mijn ouders. Mijn moeder nog ook steeds. op uw ook vader. Op mijn vader. Ook al was hij dan onmogelijk en agressief? Soms. En soms was hij uh, ontzettend begripvol en, uh, en, en heel erg lief. Weet je, dat is er beide vaak. En dat ja. maakt dat soort situaties ook zo complex. Maar dat maakt het ook heel eng voor een kind. En, en onveilig is mij in geval altijd verteld. Dat als je eigenlijk niet weet hoe, in welke stand is mijn vader nu? Ja, natuurlijk maakt dat. Ja, maar goed. Nee, maar wat dat betreft, mijn vader heeft, is, ook, is naar de kinderen toen ook nooit agressief geweest. Nee, nee. Dus dat scheelt natuurlijk. Dus dat is geen diep gevoel van onveiligheid nee. geweest. Heeft hij u nog meegemaakt als succesvol politica? Nee. Helaas. Nee, hij is al veertien uh, jaar geleden overleden. En wat vindt u daarvan? Dat hij dat nooit heeft gezien? Ja, dat is natuurlijk heel jammer. Want uh, nou ja, je, je, ik mis ook gewoon um, ja, af en toe de gesprekken die je kon hebben. Maar goed, dat was ook al lang niet meer mogelijk met hem. Dus dat weet je gewoon. Kijk, dus dat is ook deels iets wat je achter je hebt gelaten. Want wat voor gesprekken waren dat? Waar u aan hechtte? Nou ja, met hem kon ik echt debatten hebben oh, over ja? politiek. Ja, en over. Uh, nou ja, ik, ik herinner me ook nog wel de tijden van het kabinet NL. Hij was daar geen fan van. En ik vond natuurlijk dat dat kabinet toch gewoon een aantal hele mooie dingen deed. En dan konden we stevige debatten hebben. Ja. En hij heeft ook niet die politica nu gezien? Nou ja, hij heeft wel uh, ja, altijd gestimuleerd dat ik zou studeren en dat ik uh, mijn goede hersens zou gebruiken. En hij, hij zei wel al van jongs af aan, van, nou ja, je moet, je moet of topadvocaat top worden. Of de politiek. Oh, en dat toch ben, wel? Ja, dat, dat zeker wel, ja. Um, natuurlijk een gezin waar dan inderdaad gedoe is. Hè? Uh, stress, je weet niet in welke sfeer je vader uh, op dat moment is... als je terug van huis komt. Dat maakt het natuurlijk ook dat je als kind weinig ruimte hebt... om je te ontplooien op een andere manier, denk ik dan. En u heeft ook wel eens gezegd... ja, ik had een algemene ontwikkeling in die tijd van Likmefesje. Is dat iets wat nog steeds ergens een soort gap is? Dat u denkt, oh ja, die tijd heb ik gewoon geen krant gelezen... Ja, maar dat voelt niet als iets wat je niet kan inhalen of zo. Nee? Nee, dat, dat kan. Ik bedoel, je kan natuurlijk nu alsnog gewoon lekker veel boeken lezen, cultuur meekrijgen. Alleen het zit er niet vanzelf in. En dat, uh, nou ja, dat, dat heb ik een tijd lang wel als een gemis ervaren. Maar dat is nu niet meer zo. Nee? Nee. Want je, ja, je, je bouwt zoveel levenservaring op en zoveel andere ervaringen... dat je dat ook niet meer nodig hebt om je stevig in je schoenen te voelen staan. Nee, want als ik zo naar u kijk, dan denk ik... ja, echt een ongelooflijk sterke vrouw hè, zit er tegenover mij. Die volgens mij ook de meerwaarde eigenlijk van een ingewikkelde jeugd voelt. Dat is ook zo. En dat is die meerwaarde is zoveel zo groter. Dat je hebt leren doorzetten, dat je hebt leren vechten voor je kansen en voor je geluk. Dat is eigenlijk zoveel belangrijker dan dat je toen in die tijd ja, de, de, de juiste klassieke muziek uh, gehoord hebt. Dat, dat kan je allemaal later nog inhalen. Ja, ja en want uh, er was ook iets. U, u, u bent inderdaad ook zo krachtig geweest dat u zelfs uw zus vergeven heeft die op een gegeven moment uw vriendje wegpikte, weg of uw man eigenlijk. Uh, hoe kon u dat vergeven? Nou ja, je, de basis daarbij is dat je altijd eerst kijkt... als je als, als iets overkomt wat je, waar je zelf niet voor gekozen hebt. Dat je gewoon eerlijk durft te kijken van... Uh, wat doet het precies met me? En uh, ik kwam er toen eigenlijk achter dat het voor mijzelf ook best heel goed was... dat er een punt kwam achter die relatie. Ja, en, en vervolgens dat je, je afvraagt, waarom doen mensen dit? Doen ze dit nou echt om mij bewust pijn te doen? Dan vind ik vergeven niet zo makkelijk. Of doen ze dit omdat hen iets sterkers overkomt dan hun eigen wilskracht... Ja, aan kan. En als je dat laatste realiseert, dan kan je ook de stap zetten van... nou ja, oké, okay, dan is het een feit. Ik zal ja. ermee moeten leven. Ja. En uh, weet je, ik, ik, ik hecht van, aan mijn zus. Ik hou van mijn zus. Dat heb ik toen al heel snel bedacht. Dus ik wil niet dat dat gewoon voor eeuwig ertussenin gaat staan. Maar kon u oprecht hopen dat ze gelukkig met hem zou worden? Nou, dat was niet waar ik toen mee bezig was. Nee, dat, dat komt dan later <lacht> Maar later zeker, Ja. En is ze nog steeds gelukkig met hem? Nee, nee ze zijn uh, helaas inmiddels ook uit elkaar. En ja. was er dan toch niet ergens een gevoel van... zie je nou wel? Nee... Nee, en dat, dat was vooral een meeleven met haar verdriet toen. Nee, dat was, dat was geen... Geen appeltje meer met hem te schillen? Nee, het was klaar. Ja? Je, het, was al, het was al lang klaar. En hij was al heel veel jaren mijn zwager. En uh, nou ja, ik, ik, ik gun, uh, gunde mijn zus natuurlijk ook gewoon het allerbeste. Dus het is altijd vervelend. Zeker ook als er kinderen in het spel zijn, als er dan een eind aan komt. Dus dat was geen stiekem genoegdoening, nee. <laughs> U bent opvallend open uh, eigenlijk over ook dingen van uzelf. Er zijn natuurlijk ook een heleboel politici die, die uh, dingen die ze meemaken... eigenlijk liefst maar niet vertellen. Uh, is dat ook een, een soort levenshouding van u? Dat u, dat u denkt, ja, nou, dit is wat het is. D dit kan ik vertellen, want dit is gewoon de geschiedenis van wie ik ben. Ja, nou ja, dat, is precies. <laughs> ja dat is precies hoe ik in elkaar steek. Ja, ik ben gewoon een open mens. En, uh, ja, je realiseert je natuurlijk wel als je een uh, publieke figuur wordt... van de dingen die je vertelt ook effect op anderen kunnen hebben. Dus je denkt er wel even goed over na. Wat wil je wel vertellen, wat wil je niet vertellen? Um, maar het heeft mij ook heel erg gevormd. He, de, de jeugd heeft heel erg mijn politieke doelen, mijn politieke idealen gevormd. Want daarom vind ik het ook zo belangrijk om me in te zetten... voor ja, dat iedereen de kans krijgt om talent in zichzelf te ontdekken... Ja. om dat er ook uit te halen. En dan heeft het ook echt uh, nou, een functie om het te vertellen. Ja, want uh, wilt u inderdaad tegen mensen zeggen... eigenlijk op die manier van... Ze, kijk naar mijn geschiedenis, uh, kijk wat je kan worden. Nou ja, nou ja, dat, maar dat niet alleen. Ik wil vooral ook het verhaal vertellen van... Uh, Kijk uh, wat mensen uit zichzelf kunnen halen... als, als, de, als de samenleving de goede kansen creëert en de goede voorwaarden creëert. Want ik had hier nu niet gezeten als we niet heel goed onderwijs hadden gehad. Ik had hier nu niet gezeten als ik niet naar de universiteit had gekund... met een goede studiebeurs. Mm -hmm. Dus het is ook het, niet alleen het verhaal van kijk waar je kan komen... als je zelf uh, er echt voor gaat. Maar ook kijk hoe het belangrijk is juist voor mensen... die het niet komt aanwaaien, die uh, misschien in moeilijke omstandigheden opgroeien... of die van nature met een handicap of wat dan ook uh, uh, ja, hoe zeggen, uitgerust zijn. Het ja. is um, zo belangrijk dat je als samenleving een aantal ja. basisvoorwaarden creëert. waardoor mensen gewoon echt op, op een goede manier op ja. in hun eigen kracht kunnen komen. Maar bijvoorbeeld uw moeder, want die leeft nog wel. uw vader vertelde u dat hij was gestorven. uw moeder. Uh, heeft die daar moeite mee met die openheid? Nou ja, het, het, het is natuurlijk. Uh, Nee, ja, ik moet zeggen, toen uh, het begin uh, kwam van de eerste verhalen... de eerste interviews, toen vond ze dat best even lastig en best even wennen. Maar dat is eigenlijk vrij snel omgeslagen in gewoon ja, heel trots zijn... omdat ze ook heel veel leuke, goede reacties erop kreeg. Ja, want wat zeggen mensen tegen haar? De moeder van? Ja, ze, als ze het niet weet, zeggen ze... God, ben jij de moeder van? Nou, wat leuk. En uh, meestal voegen ze er wel aan toe uh, dat ze vinden dat ik het goed doe... Dus dat is heel leuk om te horen. En ook misschien wel de erkenning van dat zij het ook heel erg moeilijk heeft gehad al die jaren. Want daar waren jullie dus blijkbaar niet zo open over. Of was dat in heel Venlo duidelijk? Nou ja, ik denk dat de mensen die echt dicht bij haar stonden dat wel wisten. Ja. En ik heb haar daar eigenlijk zelf niet over gehoord. Of dat ze dat achteraf nog als een erkenning voelt. Dat, dat, dat denk ik eigenlijk niet. Nee, want ik denk dat ze nog steeds uh, zelf ook vindt dat het allemaal daarbij um, ja, hoort. Want zij is echt nou ja, een hele krachtige vrouw. Ik bewonder dat ook enorm aan haar. Die gewoon het leven neemt zoals het komt en er toch altijd het beste van weet te maken. Tot half negen, twee dingen van Omroep Max. Met Margriet Reintjes. Ik zit hier tegenover Jolande Sap, de fractievoorzitter van GroenLinks. En we hebben haar hier te gasten in onze serie Het Zomerreces. Nou, we spraken over uw achtergrond in Venlo, uw ouders. En nu wil ik het graag met u hebben over uw nieuwe baan. Uh, sinds eind vorig jaar en het begon allemaal zo. Het moment is aangebroken. Ik verlaat de Tweede Kamer. Het is een grote eer om van haar het stokje te mogen overnemen. Ik heb er helemaal geen zorgen over dat ook de hardheid van het politieke bestaan aan haar eh, besteed zal zijn. Bovendien, ze komt uit Venlo. Ja. Wat gaat u met GroenLinks doen? Ja. Wow. Ervoor zorgen dat we zo groot mogelijk gaan worden, zodat we echt een reële machtsfactor in dit land worden. Ja, en toen maakte eigenlijk heel Nederland echt kennis met uh, Jolande Sap. Uh, ontroert het u om het weer te horen? Tenminste, dat meen ik op uw gezicht te zien. Ja, het is wel heel leuk om het terug te horen. En het is grappig, want is aan de ene kant ja, staat het nog heel dichtbij je... maar het lijkt ook alweer oneindig lang geleden. Ja, ja. ja toch? Ja. U bent echt gewoon de fractievoorzitter van GroenLinks. Ja, dat is waar. Ja, en dat hè? is wel heel mooi dat dat eigenlijk zo uh, nou ja, natuurlijk gegaan is... en ook zo snel gegaan is. Nou was het natuurlijk iets, Dit vertrek van uh, Femke Halsema, want u hoorde natuurlijk aan het begin haar vertrek bekendmaken, uh, kwam voor een heleboel mensen als een donderslag bij heldere hemel. Maar natuurlijk voor u niet. U wist natuurlijk al maanden dat dit uh, ging gebeuren. U had een groot geheim al maanden. Ja, dat is waar. Hoe was dat? <laughs> ja, dat is, heel, dat is best wel zwaar ja speciaal, maar ook best wel zwaar. We hebben uh, na het zomerreces vorig jaar, dat zal eind augustus geweest zijn... Uh, toen zijn we aan het begin van het politieke jaar een avondje met elkaar uh, naar de kroeg gegaan. En toen vertelde Femke me dat ze nou ja, december wou vertrekken. En of ik er klaar voor was om het over te nemen. Ja, dat, ik was er klaar voor, maar ook nog een mooie voorbereidingstijd. En ja, dat, die spanning bouwt natuurlijk ook op, omdat je het dan best lang van tevoren weet. Ja. En je daar goed op voorbereidt. Maar wat voelde u toen ze dat zei in die kroeg? Nou ja, het was niet voor het eerst dat we erover spraken, nee. wel het moment waarop. Dus als dat het eerst, voor het eerst was geweest, had ik denk ik gewoon een enorme knoop gevoeld. Ik was er al langzaamaan wel naartoe gegroeid. Maar ja, dat je dan weet dat het echt bijna zover is, is. Een combinatie van uh, nou ja, heel erg spannend, heel veel zin in ook. Hè? Gewoon echt wel klaar ervoor zijn om het te gaan doen. Um, maar ja, tegelijk ook. Uh, ja, je niet goed kunnen voorstellen dat je het gaat overnemen. Omdat ja, Femke was voor mij ook gewoon echt wel een uh, bewonderenswaardig waardig voorbeeld... van hoe je politiek ja. moet bedrijven. Maar ook gewoon inderdaad natuurlijk ontzettend eng. Ook bijna ik wil niet, of niet? Nou, nee. Dat, dat niet? niet. <laughs> nee, nee. En dat, dat speelt dus ook een mee dat uh, ja, vanaf de eerste dag dat ik uh, uh, in de politiek actief ben, dat is dan in september 2008, bijna drie jaar geleden, voelde dat wel als ja, dit is gewoon echt helemaal mijn ding. En uh, hier in, in, in deze omgeving ja, ben ik in mijn kracht en uh, kan ik goed opereren. En wat is dan dat ding? Want wat is die kracht dan? Ja, wat is die kracht? Dat is gewoon het snel analyseren. Uh, het goed verwoorden. Uh, het, het, het, ja, het een beetje brede lijnen uh, combineren van... Uh uh, nou ja, van, van analyses en zorgen dat je, of, of een bijdrage kunnen leveren... aan de toekomst van dit land. Ik vind het ontzettend leuk en dat vond ik ook al als econoom... vond ik het leuk om na te denken over de, hoe je aan de knoppen van het land kan draaien. Lekker met cijfertjes erbij. Uh, lekker soms met cijfertjes erbij. <laughs> en nu zit je echt heel dicht bij die knoppen... en kun je ook af en toe echt invloed hebben. Ja. En opeens bent u een bekende Nederlander, hè? Ja, dat vond ik nou echt het deel van het werk waar ik goed over heb moeten nadenken. Of ik daar nou zin in had. En daar zat misschien ook wel de meeste nou ja, spanning en onrust vooraf. Uh, want je weet van tevoren niet uh, hoe dat je beweegruimte gaat nee. beperken en wat het met je doet. En wat doet het met u? Nou, het beweegruimte beperken valt gelukkig heel erg mee. Uh, scheelt ook dat ik over het algemeen toch vooral uh, hele leuke reacties tot nu toe heb gekregen. Ja, dat kan natuurlijk zomaar omslaan, afhankelijk van de thema's... waar je bezig uh, mm -hmm. mee bent. Um, maar ja, het, het is... Um, zeg, Als ik dan gewoon met mijn kinderen de stad inga... dan ben je wel voortdurend bewust van dat er oog op je gericht zijn. En mijn kinderen ook. Dus het, is, ja, het betekent wel iets. Ja, wat betekent het? Nou ja, dat je um, toch een deel van je privacy opgeeft... En uh, dat je gewoon, uh, ja, nou, ik hoop niet een deel van mijn spontaniteit daarmee te verliezen. Mm -hmm. Tot nu toe is dat ook niet, maar bijvoorbeeld als ik met mijn kinderen in de stad ben en. Uh ja, meestal is dat supergezellig, moet ik zeggen. Maar soms uh, halen ze het bloed onder je nagels uit. Ja, ik weet het. Ik ja, heb dan ook ben je je heel erg <laughs> bewust van... Uh, oh god, ja, dan ga ik ze wel een beetje netjes erop aanspreken. Ja, ja. Dan zitten allemaal mensen te ja, kijken. Ja, dat ja. soort kleine dingetjes. Ja. Daar zit natuurlijk toch echt een effect in... dat je, je soms echt beperkt voelt in je reacties. Nou ja, en bijvoorbeeld naar de huisarts gaan... of bij de drogisterij iets kopen... of bij de apotheek, dat soort dingen. Zijn er dan ook extra ogen? Ja, ja, nou ja dat is, je merkt gewoon altijd wel dat er gewoon wel een aantal mensen zijn die je herkennen. Maar ik moet zeggen dat over het algemeen ook mensen daar heel plezierig mee omgaan. En je wordt af en toe gewoon aangesproken. Maar als mensen ook zien dat je met je gezin of met je kinderen ergens bent en aan het eten bent. dan uh, wat, wat vaker gebeurt is als we dan weggaan bij een restaurant. Dat iemand even vraagt mag ik u dit briefje geven of mag ik u dit kaartje geven. En wat staat er dan geven. op? Nou, dat kan dan zijn iemand die, die zelf uh, heel geïnteresseerd is in de politiek en graag eens een gesprek wil. Of uh, ja, iemand die een afspraak wil, of gewoon een compliment wil geven. Of gewoon ja, commentaar ja, wil ja. geven. Ja. En uw kinderen, want wat, wat vinden zij ervan? Ja, ze zijn allereerst super trots. Ze vinden het wel heel stoer van hun moeder. Ja, ja die staat dus dat... opeens op internet ja. natuurlijk, die moeder ja. eindeloos. <laughs> dat was echt in de begintijd, weet ik ook, hilarisch. Dat, uh, uh, rondom uh, die eerste grote debatten over de missie naar Afghanistan. hadden ze gegoogeld op internet uh, afbeeldingen, geloof ik, en gewoon de J ingedrukt. En toen zei ze: Mam! Eerst Justin Bieber en dan jij. <laughs> Eerst Justin Bieber, oh ja, en daarna Jolande Sap. Dat is inmiddels moeder... ben ik helemaal naar beneden gezakt hoor. Dus dat is... ja. <laughs> maar toen in die tijd uh, waren er zo waanzinnig veel foto's gemaakt, kennelijk. Ja, oh, wat ja. over trouwens uh, uh, Afghanistan nou gesproken. Uh, we hebben natuurlijk net uh, in de krant uh, het verhaal gehoord over koenders dat uh, militairen uh, die uh, Nederlandse militairen, of ik zeg het trouwens niet goed... de Nederlandse agenten, die daar weer agenten gaan trainen... dat die op een dodenlijst van de Taliban zouden staan. Uh, u heeft dat besluit om uiteindelijk uh, mee te stemmen. Uh, met bloed, zweet en tranen kunnen we toch wel zeggen... moeten verdedigen, ook in, binnen uw eigen partij. Dan staat er dit in de krant. Ik kan me voorstellen dat er dan wel eventjes paniektelefoontjes over en weer gaan. Nou, niet paniektelefoontjes, maar we hebben er wel een aantal pittige kamervragen over gesteld. Ja, want stel dat dit waar is. Nou ja, stel dat dit waar is, uh, dan wil je wel echt ook uh, weten of de veiligheidssituatie nog voldoende gegaan. Nou, is dus om daar. Bedoel ik. Dus wat, wat, wat, wat, wat wordt nu de conclusie? Want ze gaan al over een paar weken weg. Ja, de, de, wij hebben Kamervragen gesteld aan het kabinet om ons uh, te laten weten hoe die veiligheidssituatie er nu precies uitziet, wat ja. dat betekent. Ja, kortom, Daar... jullie willen informatie voordat jullie uiteindelijk die mensen echt laten gaan. Nee, de, de afweging voor wanneer de mensen precies gaan en, en wat er allemaal gebeurt is aan het kabinet... Uh, en de Kamer kan voortdurend hameren op de informatie. En dat we de informatie willen krijgen. En dat we, als we denken dat het heel ernstig is, gewoon een ingelast debat ja, ja. willen. Goed, um, dus en dat, dat wordt doen we vervolgd. dus nog steeds. En dat wordt vervolgd, okay. ja. Maar goed, dat, tegelijk moet daar natuurlijk bijgezegd: uh, dit is zorgwekkend. Maar tegelijk weet je dat uh, en, en dat weet natuurlijk ook het kabinet en de militaire top, mm -hmm. uh, dat je daar een uh, missie gaat doen in een land uh, wat ja, in een oorlogs- en conflictsituatie ja. verkeert. Maar goed, het is dus nog niet een gelopen race, kunnen we begrijpen. Nou ja, het blijft iets waar wij en, en andere partijen in de Kamer ook bovenop zullen blijven ja, zitten. Want okay. we vinden het ontzettend belangrijk dat ook de veiligheid van onze mensen daar gegarandeerd ja. is. Maar nee, vooral ook dat het doel van de missie gegarandeerd is. Uh, we hebben een verslaggever, Hans Hemmers. En die gaat uh, in deze reeks uh, altijd langs bij mensen die onze gasten kennen. En hij heeft in dit geval gesproken met uw collega Lisbeth van Tonger. Even luisteren. Is er nou de, de sfeer nu anders geworden onder Jan de Sap? Wordt er meer gelachen? Is er verschil? Ja. Volgens mij bij allebei evenveel. Het zijn hoogopgeleide, heel goed geïnformeerde mensen... die natuurlijk allemaal met woorden aan het spelen zijn. Dus de foute grappen die je nergens anders kan maken... kan je binnenshuizen dan een keer maken. Ja, is het zo? Bent u van de golle? grappen en gollen? Ja, nou ja dat, dat houdt het wel licht. Ja, zeker. Ik vind het heel belangrijk. Zeker in een, ja, als je zo hard werkt met elkaar. En dat doe je in de politiek. Wij politie, maar ook onze medewerkers werken allemaal echt ontzettend hard. Dan moet je ook gewoon op zijn tijd plezier met elkaar kunnen maken. Volgens mij is het wel goed gegaan, hè? die overgang van Femke nu naar u. Ja, hij is zeker goed gegaan. Maar ja, hij hakt er tegelijk ook in. En dat merk je natuurlijk ook. Het is uh, niet niks, zo'n leiderschapswissel voor een politieke partij. En het is ook niet niks natuurlijk ook gewoon voor de mensen die met je gewerkt hebben. Dus uh, het, het kost zeker ook tijd. En uh, het kost ook eventjes uh, ja. Ja, moet zeggen, wennen aan de andere stijl die je gewoon... omdat je gewoon van ja, andere mensen zet. Ja. ja. Maar uh, nee, het, het, het, we hebben een fantastische fractie en ook een fantastisch team. Dus ik denk echt uh, dat we nog heel veel uh, uh, goede dingen laten zien. U gaat natuurlijk op vakantie over een paar weken. Ja. En um, wij hebben altijd een, uh, een slotvraag. En uh, laten we daar heel even naar luisteren... waar u antwoord op kunt geven. Welke twee dingen neemt u mee op vakantie? Welke twee dingen neemt u mee op vakantie? Nou ja, allereerst mijn gezin natuurlijk. <laughs> mijn man en mijn kinderen. Dat is het allerbelangrijkste om mee te hebben. Want vakantie is voor mij echt tijd om met, uh, met het gezin te genieten. Ja, en verder ga ik uh, een aantal hele goede boeken meelezen. Maar ook mooie romans. Ik wil ook echt even loskomen uit het werk, uit de politiek. En me even gewoon uh, verliezen in een andere wereld. En wat is dat dan voor wereld het liefst? Uh, nou ja, ik lees natuurlijk geen boeketreeks meer nu. <laughs> dat was als meisje. Maar ik hou, ja, ik hou wel van... Uh, ja, een mooie... Uh, de vliegeraar bijvoorbeeld, vond ik een prachtig boek. Dus een, een boek waar je en gewoon wat meer leert over de geschiedenis van een land... maar wat ook gewoon een mooi, krachtig... Afghanistan was van. Oh, het volgens was mij, hè? ook Afghanistan, ja. ja. ja. ja. En wat, wat ligt er nu uh, al klaar om mee te nee, nemen? Ik moet, ik moet nog in de kast gaan grasduinen. En ik denk eigenlijk, mijn man uh, die leest door het jaar heen veel meer dan ik... dat ik hem even een tip ga geven van... Uh, wat is nou uh, het mooiste boek van het afgelopen jaar? Wat ga ik nou eens even meenemen? En zijn er mensen die u op vakantie gaan lastigvallen, denkt u? Heeft u die ervaring? Nee, maar wat je wel doet is toch een klein beetje op afstand... Uh, de hoofdlijnen van het nieuws in de gaten houden. Uh, want je moet natuurlijk toch, uh, als het nodig is, kunnen inspringen... en, en uh, wat commentaar geven. Maar ja, dat, is, dat kan je eigenlijk zo tussen de bedrijven door doen dat het, dat het je nauwelijks opvalt. Maar goed, het zou deze vakantie natuurlijk wel kunnen zijn... Uh, dat we toch nog... Uh, ja, misschien wat extra informatie krijgen over Griekenland of de eurocrisis. Dus uh, mijn telefoon blijft in ieder geval altijd openstaan voor de financieel woordvoerder van de fractie. Als hij opgepiept wordt, uh, ja, dat, ik, dat ik het ook meteen hoor. Ja, want dat wordt natuurlijk niet uh, alom uh, prettig gevonden, neem ik aan, hè, door uh, de familie. Als dan mevrouw Sap uiteindelijk toch weer iets moet. En dan uiteindelijk toch weer de politicus wordt. Nou ja, hoe ik dat probeer te doen, is dat je dat dan doet op tijdstippen dat zij daar geen last van hebben. Dus dan sta je of een keer extra vroeg op. Ik heb gelukkig ook een gezin wat heel graag uitslaat. Oh, dus dat is niet ja. heel moeilijk. Nou, of tussen de bedrijven door, als, als zij lekker uh, even met elkaar nou ja, naar het zwembad, dan ga ik maar even een uurtje. Het is vooral als je het zelf een beetje blijft plannen in de hand houden. Als je uh, niet voortdurend op afroep beschikbaar bent voor anderen, maar het een beetje regisseert, dan gaat het eigenlijk heel goed. Ik wens u ongelooflijk veel plezier. Waar gaat de reis naartoe? Hij gaat dit jaar naar Frankrijk. Heerlijk. Nou, ja. daar is het heerlijk weer. Ik uh, hoop dat u enorm gaat genieten van die nou, kinderen. Zeker en die man. Doen. Dank u wel. <laughs> ik sprak Jolande Sap, fractievoorzitter en partijleider van GroenLinks. En morgen alweer uh, de allerlaatste aflevering van deze serie... in. dan ontvang ik Marianne Thieme van de Partij van de Dieren. Straks. En hij zit er al helemaal klaar voor. Uh, Winfried Baijens met BNN Today. Winfried, wat gaat deze avond brengen? Jullie hadden het heel uitgebreid over vakantie. Wij doen zometeen nog even een boekje over... wat er in de laatste dagen in de Tweede Kamer gebeurde. Want er was veel haast, was de conclusie van onze columnist Seward En Jolande Sap weet er alles van, volgens mij. Tove Dibi komt er ook over vertellen. Het was een gek huis, volgens hem. Dan nog de sessiescultuur natuurlijk, daar hebben we het over. En een scheldende pokerspeler...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 En het grootste schilderij dat Rembrandt ooit heeft gemaakt... keert vanaf morgen tijdelijk terug in het paleis op de Dam. In de vorm van een projectie. Het schilderij De Nachtelijke Samenzwering van Claudius Civilis... had waarschijnlijk een afmeting van 5,5 bij 5,5. Rembrandt heeft later het centrale deel van de samenzwering uit het doek gesneden. En dat deel dat hangt nu in het Nationale Museum in Stockholm. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Winfried Bajens. Het is donderdag 30 juni, iets over half negen. Goedenavond. Vandaag ging de zweep over het hoger onderwijs. De toelatingseisen moeten strenger en de zesjescultuur moet verdwijnen. Een reactie krijg je zo vanaf de Nederlandse Harvard... de succesvolle Roosevelt Academy. Prins Albert van Monaco die gaat eindelijk trouwen... met de Zuid-Afrikaanse zwemster Charlene Witstock. Esther Wolfswinkel van Vorsten Royale, die praat ons zo meteen bij. En de Kamer die gaat bijna met reces... maar niet voordat er deze week nog tal van moties doorheen gejast zijn. GroenLinks-fractiesecretaris Tovik Dibi... over deze absurd drukke dagen in Den Haag. Joris Kreugel, onze Joris Kreugel, die maakte zich vandaag boos in Eindhoven. Ik vind het echt onbegrijpelijk dat PSV van de week hebben ze de grond verkocht onder het stadion, omdat ze er financieel niet goed voor staan, maar aan de andere kant kopen ze spelers voor 18 miljoen euro. Ik begrijp het niet. En zeker dat de gemeente hier een rol in speelt en dat allemaal, terwijl er zoveel moet worden bezuinigd. Ik ga ze om uitleg vragen. Zo, de meest besproken onderwerpen van vandaag op een rij gezet door Luc Ikking. Today's Topics. Ja, met zometeen natuurlijk nieuws over de overdrachtsbelasting die waarschijnlijk verlaagd gaat worden. Verder een nieuwe coach voor Vitesse en gifbuisjes op het strand van Egmond aan Zee. Twee van die ampullen zijn naar het RIVM uh, gebracht. En uh, ja, we zitten eigenlijk te wachten op de uitslag van het onderzoek, want dat krijgen we in de loop van de dag krijgen we dat uh, te horen. En die uitslag hoor je ook meteen in Today's Topics na negen uur. Welke zaken spelen in de levens van spraakmakende Nederlanders? Eerst Playboy hoofdredacteur Jan Heemskerk. Grootste vakantieergenissen van de Nederlandse vakantieganger. 22% van de vrouwen zegt topless zonnen. Maar heel erger nog, 24% van de mannen zegt dat topless zonnen een grote ergernis is. Zijn we allemaal stapelkrankzinnig geworden? Wij, Playboy en BNN Today, beginnen hier bij de actie topless zonnen ja... We plakken allemaal een sticker met lekker op ons raam. En we willen dat deze pracht woont in ere wordt hersteld. Heeft u het gehoord, dames en heren in de studio? Ja, iedereen is het er mee eens, geloof ik. Dance DJ Fedele Grand dan? Ik ben net geland in Düsseldorf, net terug van die En ik heb net de nieuwe FLG TV gezien. Dat is een soort van. Uh, ja, hoe zou ik zeggen? Een real live dingetje. Wat ik eens in de zoveel tijd uh, opneem. En die is net uh, afgemonteerd. En die staat over twee weken op mijn YouTube-kanaal. Dus uh, daar ben ik erg, erg vrolijk uh, van geworden. BNL-presentator en wethouder van Capelle aan de IJssel, Joost Eertmans. Vanavond reden ik op als DJ op het slotfeest van de Tweede Kamer in Nieuwspoort. En wij een floorfillers zullen zijn. I'm so excited. Easel down the road. En great balls of fire. De plaatjes komen weer van rechts. En ik heb er... Veel zin in. En de hits zijn Engelstalig, onmerkelijk. Lisette Krijser wordt de veganistische Nigella Lawson genoemd. Waarom? Dat is al te zien op de webcam. Dan ga je voor naar bnntoday.nl. Ze is uberbewust en bedenker van het woord ecofab. Daar gaan we het allemaal over, zo over hebben. Maar eerst maar even aan jou de vraag: wat heb je gedaan vandaag? Ik ben mijn dag begonnen met een sojalatte bij Newfork, een eco-koffiezaakje. Toen heb ik een leuk gesprek gehad met een bedrijf wat een uh, in, in India een katoenfabriek wil opzetten, helemaal cradle-to-cradle cradle en fair trade. Dat was heel vruchtbaar. Cradle-to-cradle, zometeen meer. Maar eerst het sportnieuws met Robert Meener. Goedenavond. John van der Brom wordt dus trainer van Vitesse. De Arnhemse club is het met de Aro eens geworden over de afkoopsom van van der Broms contract. Dat liep tot volgend jaar. Vorige week leek de deal al rond, maar toen kwamen de clubs er toch niet uit... Ado vroeg namelijk een stevige afkoopsom... en dat had van de bron, vindt hij, aan zichzelf te wijten. Ik heb geweldig contact met, met de mensen binnen Ado. Uh, geweldig met de spelers, met de staf, met de supporters. Je wordt op handen gedragen, want je hebt voor het eerst... in heel hele lange tijd Europees voetbal gehaald. En dan doe je één, echt één iets stoms. Want ik had ze wel geïnformeerd dat andere clubs... die interesse hadden, had ik gewoon netjes gecommuniceerd. En hier heb ik dat niet gedaan. En ja, dat heb ik, dat heb ik niet goed gedaan. En daar baal ik van, omdat ik helemaal niet zo ben... En, en dan zie je wat dat uiteindelijk teweeg heeft gebracht. Maar goed, uiteindelijk is het toch allemaal goed gekomen. Van der Brom gaat terug naar zijn jeugdliefde Vitesse... waar hij in zijn jonge jaren 12 jaar speelde. Van der Brom komt, kon bij zijn nieuwe club meteen een aanwinst begroeten. Vitesse contracteerde namelijk een service international... Radusaf Petrovic van Partizan Belgrado. En Ajax ziet, Demi de Zeeuw heeft ook een knoop doorgehakt. Hij vertrekt naar Spartak Moskou. Hij tekent voor drie jaar daar. Ajax en Spartak waren het al eens over een afkoopsom. Uh, die ligt tussen de 6 en de 8 miljoen euro. Maar de Zeeuw bleef lang twijfelen tot vandaag. Dus nu heeft hij ja gezegd. En de vrouwenfinale op Wimbledon gaat tussen de Russen Maria oe, Sharapova... en Petro Kvitova uit Tsjechië... Sharapova klopte de Duitse Sabine Lisicki, ondanks twaalf dubbele fouten in twee sets. Vierde fouten zet meer nodig om de als vierde geplaatste Azarenka uit Wit-Rusland te verslaan. De finale is zaterdag. Straks om tien uur meer in langs de lijn. Dan hoort u bijvoorbeeld hoe het de Nederlandse hockeyvrouwen is vergaan bij de Champions Trophy. Uh, bij de Russen stond het daar tegen Argentinië 1-1. En ga je dat even volhouden, dat uh, Sharapova met het... Uh, nee. nee, we hebben het origineel wel zo meteen trouwens. Dankjewel, Robert Meijer. Dit is Radio 1. Today. De zweep gaat over het hoger onderwijs. Staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra wil af van de zesjescultuur op hogescholen en universiteiten. Hoe hij dat wil doen: eindexamencijfers moeten meetellen bij de toelating. En universiteiten moeten verplicht een motivatiegesprek voeren met nieuwe studenten. Hans Adriaansen is decaan van de Roosevelt Academy in Middelburg. En ook nog de oprichter van het University College in Utrecht. Meneer Adriaansens, goedenavond. Goedenavond. We moeten streven naar, beter, uh, naar hogere cijfers. Op de Roosevelt Academy, toch een beetje het Harvard van Nederland... als ik het zo mag noemen, bestaan een deel van de maatregelen van Zijlstra al. Uh, u houdt al intakegesprekken, u kijkt ook al naar cijferlijsten. Uh, en dat gaat ook goed. Uh, binnen drie jaar studeert 90 tot 95 procent van uw studenten af. Uh, het helpt dus, dus hij heeft goed gekeken naar wat u deed. Bent u tevreden? Ik denk dat hij, dat hij inderdaad goed gekeken heeft naar wat er gebeurt. Het is, uh, uh, ik denk dat het ook heel goed is. Ik wil niet zeggen dat, dat, uh, dat eind, eindexamencijfers van het VWO dat die zaligmakend zijn. Uh, er is al heel veel onderzoek verschenen waaruit blijkt dat dat, dat niet altijd de goede voorspellers zijn van studiesucces in de universiteit. Daar komt veel meer voor kijken. Uh, maar uh, als je die studenten in een goede omgeving brengt, dan zullen ze het ook op de universiteit ongetwijfeld verder, verder brengen. Ja, nou ja naast die, uh, die cijfers willen ze ook dat er een, een, een toelatingsgesprek, een motivatiegesprek wordt gevoerd. Is dat het pakket wat nodig is om, uh, om naar hogere resultaten te gaan? Nou ja, ik vind het. Ik vind het... Wij doen het ook. Wij, wij, wij praten natuurlijk met, met studenten om te kijken of zij bij ons passen en wij bij hen passen. Het probleem in de, de huidige constellatie van het hoger onderwijs is natuurlijk dat het wat lastig wordt om te kijken of iemand nou in die bepaalde studierichting past. In de Nederlandse universiteit zijn er maar liefst 483 studierichtingen mm -hmm. uh, waar studenten uit moeten kiezen. Dat noem dat altijd maar 483 kansen om verkeerd te kiezen. Yeah. En dat gebeurt dus ook in grote aantallen uh, waardoor mensen uitvallen voortijdig... ...dat kost een verschrikkelijke hoop geld. De staatssecretaris zou ontzettend veel geld besparen en winnen... ...als dat model van die 483 studierichtingen... ...zou worden ingeperkt tot een veel geringer aantal... ...zoals wij dat doen op die uh, University Colleges. Ja. Ik weet ook wel dat de staatssecretaris dat van plan is. Hij heeft er ook voorstellen voor gedaan. Maar wat ik niet kan is tegen een student aanpraten en dan proberen te achterhalen... of dat nou een geboren sociaal geograaf of een geboren filosoof is. Het enige wat ik kan achterhalen is of hij eh, gemotiveerd is... om een serieuze academische studie tot een goed einde te brengen. Want daar zijn ze op dat moment volgens u te jong voor. Om dat dan, dan nou ja, al te kunnen de, beslissen. Het feit is dat die kan dan op zijn 17 of 18e precies kiezen tussen die 483 studierichtingen. Het HDO is er mogelijk nog erger, want er zijn er wel 1200, geloof ik. Mm -hmm. Dus dat, dat, dat lijkt een keuze die aan studenten wordt voorgehouden... maar het is een onmogelijke keuze. Dus ja. de uitval die heeft van alles te maken met het feit dat mensen van tevoren natuurlijk niet goed op de hoogte zijn van wat zo'n studierichting inhoudt. Ja. En dat gaat ook niet lukken. Dat kun je het VWO ook niet kwalijk nemen. Dat kun je die jonge mensen ook niet kwalijk nemen. Ja. Het betekent dat je het wiel hoeven we hier niet uit te vinden. Maar in alle andere landen gebeurt dat op een volstrekt andere manier. Gaan mensen naar college, naar de universiteit. En in de loop van de tijd kiezen ze hun hoofdvak. Ook al omdat er een heleboel vakken sowieso moeten worden gevolgd. Ja. Het is een breder je een pakket, hè? academische he? studie doen? Nou ja, het is een pakket dat breed begint en smal eindigt. Ja. En ik denk dat dat, dat, dat beter is, zo'n piramidale opbouw... dan de omgekeerde opbouw waar je smal begint en misschien wel breed kan eindigen. Ja. Want dan heb je een grote kans dat je verkeerd kiest. Tot nog even door met de succesformule die u bedacht heeft. Althans, het is wel gebaseerd op een systeem... wat inderdaad in Engeland en Amerika al veel wordt gebruikt. Maar is het uit te voeren op alle hogescholen en universiteiten? Want u bent nou niet een opleiding waar zomaar iedereen naartoe kan. U bent duurder. Ja, het de toelatingseisen zijn moeilijker. moeilijk zijn omdat we nooit meer dan 600 studenten willen hebben. Dus 200 per jaar. Uh, ik bedoel, Oxford heeft 39 van dit soort schooljes, dus 39 colleges. Allemaal zo rond de 600 studenten groot. Dat is zo georganiseerd. Maar kan je dat voor alle studenten 60... inrichten? Dat is eigenlijk de vraag. Is het betaalbaar ja. en bereikbaar voor alle studenten? Ja, wij zijn, we hebben het normale collegegeld. En, uh, dus de studenten moeten een VWO-diploma hebben. En proberen na te gaan of. Of zij inderdaad passen bij dat, bij dat serieuze systeem. We willen graag dat die studenten even werken, als onze docenten. We vinden dat een vorm van beleefdheid. Nou, dat proberen we serieus. Nou, dus ze moeten verdomd goed weten wat, waar ze aan beginnen. Maar het is, wel, het is wel duurder en moeilijker hè, bij u. Tuurlijk, hoezo duurder? We hebben hetzelfde collegegeld. We ja. voorgeschreven collegegeld. En een kamer in Middelburg is vast niet duurder dan in Utrecht of in Amsterdam. Ja. Vindt u er dus er een, hoe komt u daarbij? Vindt u een sessie ook uh, een vervelend cijfer? En om, ja, ik, in sommige gevallen, kijk ik heb ook studenten die een middelbare school met een pakweg van zes gemiddeld zijn geëindigd met een natuur- en techniekprofiel en die ineens de geest krijgen en cum laude of summa cum laude afstuderen, dat gebeurt. Kijk, er is zoveel ontwikkeling mogelijk, er verandert nog zoveel in die brein van die mensen tussen 17 en 20, dat het een beetje zonde zou zijn om dat, om dat te gaan vastpinnen. We doen dat al zo met die, met die studierichtingen. En nog even, en straks wordt bij, bij Hiltrik bepaald welke studierichting je ja. mag doen. Daar moet je dus vreselijk voor uitkijken. Er zit zoveel ontwikkeld. Van de mensen die, want ik hou ook exit-interviews met de mensen die bij ons afstuderen. Ja. En het is altijd interessant om te kijken hoe die mensen zijn begonnen. Met welk idee van welk hoofdvak ze zouden willen hebben. En hoe zich dat dan feitelijk in de loop van die drie jaar heeft ontwikkeld. Nou, en dan, dan kan er, nog, er, kan er eigenlijk van, nog heel ja. veel gebeuren in die eerste drie jaar, bedoelt u? Ja. Veel in eerste drie jaar. En de bedoeling van een onderwijsinstituut is om het onderste uit de kant te halen. Mensen zo ver mogelijk te brengen. Ja. Liefst verder dan wij zelf zijn. Duidelijk. Hans Adriaansens, dank u wel. Ja. Zometeen de bedenkster van de term ecofab. Jazeker. En het is de veganistische Nigella Lawson. Zo wordt ze ook genoemd. nog gezien op Festival Mundial, want er was in het land deze Mobi. We are all made of stars. Lisette Krijser leeft volledig veganistisch. Niets in haar leven is van dieren gemaakt. En ze schrijft boeken vol met heerlijke gerechten zonder dierlijke producten. En tips over hoe je toch hip kunt leven als veganist. Haar laatste boek Non-Viscialicious staat vol visgerechten zonder vis. Het is veel zonder, maar Lisette is wel hier. Welkom. Hi. Nigella Lawson viel al een paar keer. Ja. De Britse kokin die uh, tijdens het koken altijd zeer sensueel in de camera kijkt. En uh, koken weer sexy heeft gemaakt. Daar word jij veel mee vergeleken. Maar dan de veganistische Nigella Lawson. Ja. Terecht. Um, duurzaamheid sexy maken. Dus ja, ik denk terecht. Ja, nou ja, je ziet er ook goed uit. Je hebt de looks mee in ieder geval. En in mijn wereld, en die is gevuld met alleen maar vooroordelen, uh, is een veganist... <laughs> Een beetje een muizig typeje. Bruine kleren aangemaakt van hennep, van brandnetels. Bleekjes. Lichtelijk saai. Geitenwolle sokken type. Behalve dan dat geitenwolle sokken natuurlijk weer niet mogen van de veganist. Ja, dat is wel een beetje 2001 of zo. Oh ja, dat is he. mijn probleem dan weer. Ja. Ja. Hoe vaak moet je verdedigen tegen dit soort voordelen? Uh, gelukkig steeds minder, omdat uh, het gedachtegoed ook steeds breder wordt... dat veganisme daadwerkelijk wel een oplossing zou kunnen zijn... voor het uh, toekomstig wereldvoedselprobleem. Ja. En dat het niet zo grijs en saai en grauw is als dat het voorheen doet deed leken. Eigenlijk. Nee. En hoe, hoe maak je dat duidelijk? Um, nou ja, door de boeken te schrijven. En door vooral veel te vertellen en te laten zien bij mezelf. En je zegt het al, ik zie er gewoon gezond uit, niks mis mee. En um, op die manier wil ik eigenlijk gewoon door mezelf te zijn... te laten zien, ja, ik ben toch ook gezond. Ik ja. heb het hartstikke naar mijn zin. Ik heb echt een leuk leven. En uh, ik vind het ook heel leuk om uh, alles uit te zoeken... dat zo duurzaam mogelijk en toch mooi en leuk kan zijn. Ja, maar ik ben even gaan verdiepen in wat je allemaal moet doen. En toen dan werd ik toch wel een tikkie moe. Want uh, ja. uh, onze samenleving is natuurlijk nog helemaal ja. niet ingericht... Uh, nee. voor mensen die zo zijn. Bewust zijn als jij of ja. die veganistisch zijn überhaupt. Ja. Um, uh, zelfs als jij gaat surfen, want dat is uh, een van jouw hobby's. Denk jij na nou of dat surfen een? eco-bewuste bezigheid nou, is. Ja, door non-fishalicious uh, raakte ik dus betrokken bij de dat zee. Ook, ja. ja En uh, alle, ja, dat de oceaan onder druk staat nu. In 2050 zijn uh, de oceanen waarschijnlijk leeg. Geen vis meer te bekennen. Toen dacht ik, nou, ik moet die zee maar eens gaan ontdekken. En ik kwam bij golfsurfen uit. En ik vond het eigenlijk stiekem heel erg leuk. Ja. En toen kwam ik erachter. Ja, Dikkie, waar is die plank van gemaakt? En waar is die wetsuit van gemaakt? En waar is die wax van gemaakt die op de plank gaat? Ja, en ik, ik moet dat dan gewoon uitzoeken. En, uh, je ja. zegt het een verbeterheid, maar ik zou dan echt denken, oh nee, laat maar even zitten. Ja, maar weet je hoe Dit leuk is het is? nu even niet, hoor. Ja, nee, want het is niet nu even niet. Het is a way of life, dus het hoort erbij. Ik kan. Ik... Kan niet. Ik wil niet op een plank van epoxy en lijm. En dat, Want wat, uh, wat kan er mis zijn met een, met een surfpak bijvoorbeeld? Nou ja, dat kan dus van materiaal zijn gemaakt... die niet uh, afbreekbaar is bijvoorbeeld. Die dus uh, duizenden jaren nodig heeft om af te breken. Dus die kan helemaal niet vermalen worden tot weet ik veel wat. Aha. En de productieprocessen zijn vaak ook niet milieuvriendelijk. En dat vind ik heel belangrijk. Om van A tot Z te kijken, kan het? Ja, dan doen. Is dat wel te doen voor een, een normaal mens? Want jij doet dit ongeveer als een, uh, echt als een uh, levensdoel... Uh, doel en je bent er 24 uur per dag mee bezig. Ja. Maar mensen die gewoon een baan hebben daarnaast? Nou, omdat, wat je al zei, de maatschappij is nog niet zo ingericht. En uh, we hebben nou eenmaal een systeem opgebouwd. Die bestaat op bepaalde manieren van leven. Dus nee, het kan nog niet. Um, en daarom doe ik het. En daarom schrijf ik boeken. En dan ah, zeg ik gewoon, bent... hier, een boek. En het een dan... licht, voorbeeld <laughs> voor iedereen. Ja, ik probeer het. Laat mij maar lekker uitzoeken. Zo'n plank bijvoorbeeld. en uh, Eco Fabulous Surfen. En dan uh, vertel ik het daarna, hoe, het, hoe makkelijk het is. Ja, je kunt ook nog uh, naast het eten en het surfen... moet je ook rekening houden met wat je aantrekt. Nou, jij ziet er fantastisch uit. Um, maar dan heb je ook weer nagedacht wat je allemaal aandoet. Ja. Ja. Hoe, hoe, hoe loop jij door de winkel? Nou, vandaag heb ik bijvoorbeeld uh, schoenen aan. Die zijn gemaakt van recycled kunststof. Dus geen uh, dieren <gakel> mee te maken gehad. Nee. En um, op die manier zoek ik dus uh, naar allerlei winkeltjes... die dat soort dingen handelen. Eco-katoen aan, vintage kleding, ruilfeestjes geven... dat mijn vriendinnen die dingen niet meer leuk vinden... geeft aan mij en ik geef het weer door... En uh, er zijn heel veel winkels tegenwoordig als grote kledingketens. Nou, jij kwam je net ook binnenlopen met een telefoontje... waar dan weer ja. een, een zonnecel op zat ja. aan de achterkant. En toen ja. dacht ik, het is natuurlijk big business voor al die merken. Iedereen wil nu producten verkopen. En als ze de eco opzetten, dan is het hartstikke goed. Jij bent hun gedroomde reclamecel. Ja, maar ik zoek het wel eerst goed uit of het geen greenwashing is. Want dat is natuurlijk de dat valkuil. Is... Dat is dus dat het onterecht opgroenen van een merk. En dat ja. gebeurt heel vaak nu. En, en dat is dan dat ze net alsof doen dat het goed is. Ja, dus dat of dat ze eens gaan van het hele productieproces, de term duurzaam uh, erop plakken. Mm -hmm. Maar één schakeltje maakt niet dat iets duurzaam is. Er moet van A tot Z helemaal over nagedacht zijn. Ja. Dus dan zeg ik als ze bijvoorbeeld zouden willen dat ik iets wil promoten... zeg ik nee, nee ik wil echt uh, onafhankelijk blijven dat ik dat onderzoek echt zuiver kan doen. Je bent uh, zeer principieel, ook in je privéleven. Uh, je vriendje, als die naar de febo gaat... Mm -mm. Ja, dat kan gewoon niet. Maar dat gebeurt ook echt niet. Dat meen je toch niet. Ja, maar echt serieus. Als... Nee, dat gebeurt gewoon niet. Hij kan niet als ik een heel lekker diner heb gemaakt... waar hij helemaal zo vol van is en lekker wijntje erbij... en dan zeggen, nou, ik ga naar de Vebo... Nou oké, okay, maar dat is een belediging voor elke kok. Maar je ge hebt gewoon, een, ja. je hebt iemand gevonden waar je verliefd op bent. Ja. Uh, maar ik weet niet of dat je overkomen is. Maar die, die houdt nou eenmaal heel veel van kroketten. <laughs> ja, maar ik word verliefd op iemand die redelijk dezelfde keuzes maakt als ik. Of dezelfde instelling heeft. Dus dat is wel heel belangrijk. En dat vraag je ook als eerste. Dat is wel meestal waar het gesprek over gaat. Ja. Hoe steen jij in het leven? Ben jij een beter mens dan ik? Want ik doe niet wat jij doet. Nee, ik ben geen beter mens dan ik. We zijn allemaal gelijk. Maar je ik heb zoveel overtuiging. Ik kies ergens anders voor. En dan zoek ik het uit voor jou. En dan geef ik jou een mooi boek. En dan ga je maar ja, zoeken. Ja, maar <laughs> ik zou het wel moeten doen eigenlijk. Van jou. Als je het hebt gelezen. En je weet dus dat de mogelijkheid bestaat. Dan ben ik benieuwd wat voor keus je maakt. Ja. Er komt nog een boek aan, hè? Ja. Waar gaat het over? Wat de pot schaft. Snelle gerechten. Makkelijk. Duurzaam. Zo uh, de supermarkt in en klaar. Lisette Krijser, dankjewel voor je komst naar de studio. Met de auto overschoon. hè? Dan nu Joris Kreugel. Strootman, Mertens van FC Utrecht. Naar verluidt voor zo'n 13 miljoen euro over naar PSV. En gisteren ook nog eens keer Wijnaldum van Feyenoord voor 5 miljoen. Nou, gefeliciteerd hier in Eindhoven. Maar ik snap er eigenlijk helemaal niets van. De club PSV heeft uh, financiële problemen. En ze hebben nu de grond verkocht aan de gemeente voor uh, meer dan 48 miljoen euro om uit uh, de Malaise te komen. En vervolgens koop je voor miljoenen aan spelers. En dan denk ik, het is toch gewoon een commercieel bedrijf. En er is uh, de afgelopen jaren niet altijd best met geld omgegaan. Dat is dan toch je eigen verantwoordelijkheid. En daar kan de gemeente toch niet voor opdraaien. Ik snap niet zo heel erg veel van het verhaaltje meer nu. Dus ik besloot om naar Eindhoven te gaan waar ik nu ben. Om daar met de wethouder te praten. Staf de Pla, wethouder in Eindhoven... Leg mij eens even heel kort uit hoe het nou precies zit met PSV en de gemeente en al die miljoenen die ze krijgen. We hebben de grond gekocht onder het stadion, omdat je daar vroeg of laat iets zou kunnen bouwen. Als tegenprestatie voor het feit dat ze al die tijd, zolang we die grond niet kunnen gebruiken, die grond mogen gebruiken om op te voetballen, betalen ze ons een erfpachtprijs. En daarmee kunnen wij de, de kosten die wij maken om die grond in bezit te hebben, kunnen wij op die manier goed maken. Toch vind ik het niet rijmen met elkaar. Dan van de week dan wordt dat besloten in de gemeenteraad. En dan vervolgens koopt PSV twee spelers van Utrecht, Arizon, ik, van 30 miljoen euro. Wijnaldum komt eraan voor 5 miljoen euro. Dat is 18 miljoen euro. Ja, als wij niks hadden gedaan, was PSV failliet geweest. Dat... Failliet, so wat. Gaan ze maar een toontje lager spelen. Dat is toch niet zo erg? Nou kijk, het punt is dat wij PSV belangrijk voor onze stad vinden, omdat daar 33.000 mensen elke twee weken van genieten. Maar het is ook economisch erg belangrijk voor onze stad. Met PSV eh, hebben wij eh, zeg maar een ingang in o Azië waar een hele belangrijke markt voor ons zit. Als het bedrijfsleven daarvan profiteert, dan is toch het bedrijfsleven die daar moet inspringen. Eh, meneer Philips, moet die dan gewoon niet PSV dit geld betalen wat ze nodig hebben? Die betalen ook 20 miljoen. En ten tweede, dat vind ik allemaal makkelijk gezegd, uh, neem nou eens de ASML, waar iedereen nu trots op is. Neem eens de DAF, waar iedereen nu trots op is. In de tijden van crisis hebben we bouwbedrijven, maar ook deze bedrijven met deeltijd weer kenniswerkersregelingen er doorheen geholpen. Vind je het dan ethisch verantwoord allemaal? Bezuinigingen? Ik ben zelf een p van de de dan denk ik van ja, is het geld niet ergens anders nodig? Zou de gemeente daar niet een lening voor af moeten sluiten? Dus het, is, het moet echt afgelopen zijn met het verhaal dat wij, omdat wij dit doen, we meer zouden moeten bezuinigen op de bibliotheek. Eindhoven is teken, een tekenstelling tot een heleboel andere gemeentes. Hebben we extra bezuinigd op andere plekken om meer geld te steken in zorg... en meer geld te steken in armoedebeleid. Dus ik word er wel een beetje uh, pissig van. Ik kom niet uit Eindhoven. Dus ik heb, als ik dat lees en ik zie dat in de krant, dan denk ik... goh, hoe is dat toch mogelijk? Het is toch geen stomme vraag? Of wel? Nee, daar blijf ik. Nee, het is helemaal geen stomme vraag. Ik, uh, iedereen snapt dat in deze tijd waar we heel veel moeten bezuinigen... en denk je van, wat gaan ze nou toch in één keer doen? En dat, als je dat niet van waarde vindt, dat mag. Het is ook een politieke keus die je doet maar wel binnen de randvoorwaarden dat het geen staatssteun mag zijn... en we niet meer gaan bezuinigen. Inmiddels bij het stadion van PSV, Hans van Zijl van GroenLinks... en tegenstander van het hele plan eigenlijk, hè, dat uh, de gemeente PSV financieel ja, gaat ondersteunen... Zo je het wel noemen. Ja, het is, uh, het is eigenlijk niet uit te leggen. Je zit met een, uh, een, een club die in de moeilijkheden zit. En ik neem aan dat ze een of andere exploitatiepotje hebben voor transfersommen. Uh, impliciet steun je op deze manier uh, ook de, de voetbalwereld... Met, met al zijn rare transacties en zijn, uh, zijn, zijn grote bedragen die erin omgaan. Meentelijk geld, ja. Net de wethouder ook gesproken, hij zegt alles is gedekt. Als het allemaal zo loopt zoals het gepland is de, door het college... dan zou het de gemeente niks hoeven te kosten. Dan praat je wel over een termijn van 40 jaar waarin er niks mis, mis mag gaan. Ze hebben een glazen bol. Ja, of ze hebben contacten met, uh, met andere sferen die, uh, die weten te vertellen... hoe dat de bal rolt uh, de komende 40 jaar. PSV lijkt uh, wel Griekenland ook onder curatele als ik de wethouder zo mag geloven. En uh, ze lopen geen enkel risico. Het is allemaal gedekt en toch vind ik het vreemd. Ik gun PSV alle succes en ik hoop dat ze er weer bovenop komen. Maar als je als commerciële organisatie het niet weet te bolwerken... Ja, dan houdt het wat mij betreft eigenlijk op. En zeker als je ziet dat aan de ene kant de hand wordt opgehouden... En aan de andere kant gewoon miljoenen worden uitgegeven om spelers binnen te halen. Voor mij is het nog steeds niet terrein. We gaan het hebben over de John McEnroe van het pokeren. Op jonge leeftijd werd hij wereldkampioen... stond jaren aan de top van de pokerwereld. Toen ging het een hele periode slecht en nu is hij bezig met een comeback. Phil Helmuth heb ik het over. Op de wereldkampioenschappen in Las Vegas... maakt hij grote kans om pokerspeler van het jaar te worden. En de man heeft nogal een reputatie. Rolf Slotboom, professioneel pokeraar... en heeft al een paar keer bij deze pokerlegende aan tafel gezeten. Goedenavond. Eén keertje maar, hoor. Eén, Eén keertje, keertje maar? maar. Oké. Okay. En hoe was ja. die ene keer? Ja, uh, apart. Alle aandacht was voor hem. En het aantal woorden wat er gewisseld met, met anderen was uh, relatief beperkt. Hij is natuurlijk een, echt een grootheid in de pokerwereld in alle opzichten. Mm -hmm. hij, bijt, hij bijt het ook heel erg uit. Maar het betekent dat, uh, ja, als je bij hem aan tafel zit... dan zijn alle andere spelers zijn, in ieder geval in zijn optiek een beetje figuranten. Yeah. Want uh, ja, hij is de man. Dus, en eerlijk is eerlijk, <laughs> qua prestaties is hij ook de man. Ja, hij kan goed pokeren, dat allereerst. Maar hij staat ook bekend vanwege het volgende. Okay. Buddy, you're an idiot. The guy that's the worst player in history. And they're cheering. You are an idiot. I don't like the way you play poker. That's all. Dat was een uh, boze Phil Helmoet. En dat doet hij nogal regelmatig. Op uh, YouTube staat het er bomvol met dit soort fragmentjes. En ik maar het ja. denken dat je bij poker je emoties onder controle moest houden. Ja, nou ja, dat, dat denk ik ook. Um, toen, in de tijd dat ik het spel geleerd heb, was er altijd een belangrijke stelregel. Aan de pokertafel ga je andere spelers niet de les lezen. En wat er ook gebeurt, voorspoed of tegenspoed, je blijft altijd. Je houdt je gezicht in de plooi. Je laat je niet kennen. Je bent, bij voorspoed ben je niet te luid. Bij tegenspoed ga je niet te hard klagen. Nee. Ja, en hij, uh, voor hem uh, gelden duidelijk uh, andere normen. <laughs> ja, ja. En, en is dat een onderdeel van zijn theater waarmee hij jou bijvoorbeeld van tafel speelt? Of is, het, uh, is hij echt gewoon boos? Nou ja, het is echt een combinatie van factoren. Het is zijn karakter. Hij is een, een echt iemand die puur en alleen wil winnen. Verlies voor, voor hem, dat telt absoluut niet. Dus hij heeft maar één doel, hij wil winnen. En alles wat er gebeurt dat hem afhoudt van dat doel winnen, dat maakt hem boos, uh, gefrustreerd. Nou, noem maar op. Dus betekent dat hij te allen tijden bezig is om, uh, om, om die negatieve dingen die er dan zijn voor hem, om die weg te poetsen. En dat, dat, dat resulteert eigenlijk in dit gedrag. Wat eigenlijk er, erbij speelt, is dat in, in bijna alle gevallen hij niet zal accepteren dat hij zelf misschien iets fout gedaan heeft, maar het, het ligt dan altijd aan de ander. En als een tegenstander slecht gespeeld hebt, zou jij, zou jij misschien zeggen van ja, dat is toch alleen maar mooi, want op lange termijn win je ermee. Ja. En eigenlijk de meeste pokerspelers redeneren zo. Maar hij voelt het dan zo, op de korte termijn, dan gaat het hem zo, staat het hem zo tegen de borst. Ja, dan moeten de, moet de tegenstander moet het ontgelden, of ja. de organisatie slecht. Laten we zeggen, het ligt altijd ergens anders aan. Duidelijk, Rolf Slotboom over veel Helmoet en hij gaat waarschijnlijk weer winnen. Dankjewel. Zometeen meer BNN Today, maar eerst het nieuws met Mark Visser. Morgen vanuit De Kroon in Amsterdam. Het politieke gevoel van Annemarie Joritsma. Gastrecensent Remco Vrijdag. Het profiel van een toerwinnaar. Sport met Frits Barend. Satire met Sanne Wallis de Vries. En het journalistenpanel. U bent welkom in De Kroon aan het rembrandt in Amsterdam. Van 2 tot half 5. Bij... Live. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Waar zeven jaar garantie de standaard is. Let op. Geld lenen kost geld. Dit is Radio 1.